9 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. In de Syrische stad Aleppo verblijven voor zover bekend 30 Nederlanders. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Afgelopen dagen nam het geweld in de grootste stad van Syrië toe. Volgens de VN zijn zo'n 200.000 mensen Aleppo ontvlucht. Of er ook Nederlanders bij zitten is niet duidelijk. Het Syrische leger heeft zijn aanvallen opgevoerd om de opstandelingen uit Aleppo te verjagen. Vooral in de wijk Saladin wordt al dagen gevochten. Het regeringsleger claimt dat de wijk is heroverd. De opstandelingen die spreken dat tegen. Twee grootste banken van Duitsland en Zwitserland hebben flink last van de eurocrisis. De winst van de Duitse Bank en het Zwitserse UBS zijn in het tweede kwartaal gehalveerd. Deutsche Bank boekte een netto winst van 661 miljoen euro tegen 1,2 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de top van Deutsche Bank drukte de Europese schuldencrisis op het vertrouwen van beleggers en klanten. De Zwitserse UBS had behoorlijk last van de onrust op de financiële markten en de chaotisch verlopen beursgang van Facebook. De winst slonk van 830 miljoen euro in 2011 naar 350 miljoen euro in het tweede kwartaal dit jaar. Website slachtofferwijzer.nl is na een kleine drie maanden meer dan 100.000 keer bezocht. Volgens de oprichters heeft de site daarmee zijn bestaansrecht nu al bewezen. Bezoekers zijn vooral slachtoffers van oplichting, cybercriminaliteit en geweld. In het bijzonder seksueel geweld. Ook zijn er veel bezoekers die slachtoffers zeggen te zijn van medische fouten. De site geeft antwoord op praktische vragen en wijst bezoekers de weg naar de hulpverleners. Het slot vanuit de zuiden raakt het overal bewolkt en valt er af en toe lichte regen. De avond wordt het droog en is er nog wat ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen begint zonnig, maar op het einde van de dag volgen er onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment staan er files op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Ouderijn 2 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Raasdorp 3. En op de A27 Gorkum richting Utrecht... tussen Lexmond en Houten 6 kilometer doorwegwerkzaamheden... daar is nog één rijstrook beschikbaar. Fijn dat ik u iets mag vertellen over Leaseplanbank. De meest transparante internetspaarbank van Nederland. Zo kunt u altijd uw spaargeld direct en zonder kosten opnemen... en weet u precies waar uw spaargeld aan toe is. Wel zo prettig. Kijk op leaseplanbank.nl. Mijn naam is Martin Koning, haar stylist. Nou, knipper de knip, wat gaan we doen? Voor iedereen duidelijk, planbank. Hallo Jumbo, dit is Guido Weijers. En bij mij om de hoek zit echt een top Jumbo waar het altijd super gezellig is. Maar waar ik nou zo pissig van word, is dat die tent nog steeds vol ligt met van die plofkippen. Plofkip? Kom op Jumbo, eruit met die plofkip. En zorg dat de kippen ook weer een beetje kunnen lachen. Kijk op wakkerdier.nl Naast gewoon sparen kunt u bij Leaseplanbank ook terecht voor een termijndeposito. Zet uw geld nu één jaar vast en ontvang aan het einde van de looptijd 3,2% rente. Kijk op leaseplanbank.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen, het is dinsdag 31 juli. Protest op de Olympische Spelen tegen de knellende regels voor de sociale media. Rotterdam maakt zich op voor de wedstrijd van vanavond. Want in Kiev speelt Reinoor tegen Dynamo om een plek in het Champions League toernooi. Maar eerst de discussie over de gezondheidszorg. Hoe lang ga je door met het behandelen van een dure aandoening... en welk bedrag moet de samenleving daaraan bijdragen? Het College voor Zorgverzekeringen wil dat, medicijnen, wil dat medicijnen... die vergoed worden tegen de ziektes van pompen en van fabrie... niet meer vergoed worden. Het staat allemaal te lezen in een vertrouwelijk conceptadvies... waar later dit jaar over gesproken gaat worden. Op jaarbasis kost de behandeling van een patiënt met pompen... tussen de 400.000 en de 700.000 euro. Hiervoor iemand met fabrie zo'n 200.000 euro... Helene Dupuy is senator voor de VVD en hoogleraar medische ethiek in Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het terecht dat daar een discussie over wordt gevoerd? Ja, dat uh, lijkt mij wel. Het is de taak van het college om uh, hierover een discussie op gang te brengen. Uiteindelijk is het een politieke beslissing. En als je nu de reacties hoort, dan uh, weet je nu al hoe het afloopt. Namelijk dat men zegt, dit kan echt niet, want deze mensen zijn in nood en moeten geholpen. Maar dat lost natuurlijk het probleem niet op. En uh, ja, daar moet nu echt over gepraat worden. Wat dan wel? Nou ja. of wat, moet, wat, wat moet er gebeuren als je aan de ene kant steeds duurder worden de, uh, geneesmiddelen aan mensen wilt geven die die nodig hebben. Terwijl je ook niet wilt dat de gezondheidszorgskosten stijgen. Nee, dus dat, dat uit dat ik. dilemma moeten we komen. Nee, ik, snap het, ik snap het dilemma. Alleen de vraag is, moet je dat, nou ga ik het misschien heel hard zeggen, maar over de hoofden van die mensen heen doen? Nee, nou ja, dat is uh, natuurlijk heel moeilijk. En uh, je ziet ook al dat uh, de patiëntenverenigingen er onmiddellijk bij betrokken zijn. Trouwens ook de directeur van het bedrijf wat uh, deze hele dure middelen maakt mengt zich in het debat. Dat vind ik wel vreemd. Want dat is natuurlijk, het is natuurlijk ook een geldkwestie. Die het zijn natuurlijk buitengewoon kostbare middelen. En je vraagt je af, kan het ook niet veel goedkoper? Ik heb begrepen dat in de Verenigde Staten dezelfde middelen de helft kosten. Dat is ook een kans waar je over moet denken. We worden in feite natuurlijk door uh, de industrie, de farmaceutische industrie, als, als natie gegijzeld op het moment dat dit soort uh, middelen op de markt komen. Want die, die dienen ergens toe, die mensen hebben die nodig. En dan kun je als samenleving bijna niet meer zeggen, nee dat gaan we niet doen. Nee. Of, uh, dus je moet als samenleving dan een andere oplossing gaan zoeken. Nou, het zijn monopolisten natuurlijk. Ze kunnen vragen wat ze willen. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk waar. Ik heb, met, uh, ik heb met dit bedrijf al jaren geleden contact gehad. Toen heb ik ook gezegd... jullie moeten eigenlijk, met je, als je met zo'n middel begint... ook met de regeringen overleggen of men bereid zal zijn... dit middel aan hun uh, uh, burgers te geven als ze het nodig hebben. Er zijn landen die het niet geven. Nederland is een van de weinige landen waar eigenlijk alles wat er is... en wat werkzaam is natuurlijk, die eis moet gesteld worden... aan patiënten gegeven wordt. Ja, misschien is het wel even goed om dan een klein uitstapje te maken... Naar naar Groot-Brittannië, want uh, daar doen ze het op een uh, andere manier. Laten we even luisteren naar onze correspondent, Anna Sane. De Britse gezondheidszorg toetst de effectiviteit van medicijnen... om te kijken of ze de kosten inderdaad wel waard zijn. En dat doen ze aan de hand van een soort rekensommetje, dat noemen ze CALI. En wat ze daarmee uitrekenen is eigenlijk wat iemands leven nog waard is. Als iemand bijvoorbeeld één jaar langer leeft door een bepaald medicijn... maar de kwaliteit van leven gaat door dit medicijn achteruit... Dan rekenen ze dat niet als één jaar, maar bijvoorbeeld als een halve kali, een halve adjusted life year. En hoeveel één kali kost, daar is dus een limiet aan gesteld. Het mag per jaar maximaal 37.000 euro kosten. Anders zijn het de kosten dus niet waard volgens de Britse gezondheidszorg. Ja, dat is dus zoals ze het in Engeland doen. Is dat een beetje een redelijke grens, die Britse? Nou, dat kan ik absoluut niet zeggen. Uh, wij vinden in ieder geval in Nederland van niet. Omdat wij, wij, we trekken geen enkele grens. En het is ook een heel lastig probleem. Uh, het lijkt mij dat je op deze weg niet moet gaan. Dit is geen pad om in te slaan. Uh, als je hierover wil praten, dan moet je denk ik uh, nagaan welke alternatieven er zijn. En dan wordt het voor, de, voor alle burgers toch uh, lastig. Want uh, als dit soort dingen echt op grote schaal doorgaan... want er zijn natuurlijk meer van dit soort hele zeldzame ziekten... waar dan ook mogelijk middelen voor komen... Dan dan zal uh, de premie omhoog moeten voor de ziektekostverzekering... of er moeten dingen uit het pakket. En dat is ook weer een politiek debat. En, en dat lukt nooit in Nederland. En er mag niks uit, echt vindt iedereen. Uh, maar de premie mag ook niet omhoog. En we moeten ook alles wat er aan nieuw uh, zaken komt, moeten we financieren. Dus ja, we zitten in een buitengewoon lastig pakket... en ik moet nog zien hoe we hier uitkomen. Maar ja, uiteindelijk, ik zou bijna zeggen linksom of rechtsom... Uh, moet er toch iets gebeuren? Moeten de kosten toch in de hand worden gehouden? Dat is zeker waar, want de kosten van de arbeid die worden mede bepaald door de kosten van de gezondheidszorg en, en ja onze arbeidskosten zijn al heel erg hoog uh, en mensen betalen al waanzinnig veel geld van hun inkomen aan uh, de gezondheidszorg, veel meer dan die 1.000 premie per jaar. Uh, dus uh, ik verwacht dat er uh, niet een verhoging komt, maar ik verwacht dat er andere dingen uit het pakket gaan. En dan zou je kunnen kiezen tussen groot leed en klein leed. Ik noem uh, de ziekte van Pompe dat is groot leed, daar is geen twijfel over. Nou als je groot leed wil blijven verzekeren, dan zul je aan de andere kant bij klein leed, wat is kleine ziekte zijn waar heel veel mensen aan lijden. daar kun je ook natuurlijk heel erg veel op winnen als je die uit het pakket haalt. dan moet je dat gaan doen. Dan moet je zulke dingen gaan doen. Maar, He, want er zit een grens aan, uh, aan de totale kosten van de zorg. Ja, maar klein leed, dat, waar denken we dan aan? Nou, dan denk ik aan wat er al een beetje bezig is. Dus uh, slaappillen, uh, lichte tranquilizers uh, en al die, die benzodiazepine om, om je een beetje lekkerder te voelen. Uh, er zijn een heleboel middeltjes die nog voorgeschreven worden uh, vanuit het ziektekostenverzekeringspakket. En die, uh, die zouden eruit kunnen. Ja. Uh, daar zijn dus wel, daar zijn wel op die. Je kunt over rollators praten, je kunt over brillen praten. Nou, er zijn natuurlijk honderden dingen die, uh, die nog steeds uh, volledig verzekerd zijn. Of voor een deel, waarvan je kunt zeggen: Nou, als er iets uit moet, misschien dat. Maar nogmaals, het is eigenlijk een, uh, een Tweede Kamer-discussie. En daar zal het beslist worden. Ja, u verwacht dus eigenlijk niet dat die grote. Of eigenlijk die bijzondere ziektes met die grote kosten. Dat die eruit zullen gaan? Want... Nee, dat verwacht ik niet. Dus nee, en uh, dat is toch. Uh, dat ligt gewoon uh, niet goed. En dat begrijp ik ook wel. Want er zijn al huilende ouders en huilende kinderen uh, op de, in, in het nieuws geweest. Waar, uh, waar, waar je ja, natuurlijk vreselijk mee mee hebt. Als je bedenkt wat uh, met hen gaat gebeuren als ze uh, dit middel niet zouden krijgen. Dus ja, daar zit een soort emotie bij. Daar kunnen we niet omheen. En je vraagt je ook af uh, waarom dan het ene wel en het andere niet. Uh, dus ik denk dat het niet die kant uitgaat dat we gaan zeggen dit, dit kan niet meer. Dat zullen we niet doen. Nee. Gelukkig de... maar. Maar dan moet wel iets anders. Nee, precies. En dat heeft u net beschreven. Denkt u dat dit uh, advies eigenlijk ook uh, geschreven is met de bedoeling om eigenlijk een soort bewustwording te krijgen in ja, Nederland? Ja, dat denk ik. Ja, ja, dat denk ik precies. Ja, natuurlijk wist men dat uh, hier zo'n reactie op zou volgen. En, en dan moet de volgende reactie daar weer op zijn. Oké, okay, als dit dan wel moet, uh, dan moeten er andere dingen niet. En welke zijn dat dan? Dus het, ik vind het heel verstandig van de CVZ om het zo keihard neer te zetten. Want dan weten we tenminste dat er een probleem is. Ja, want de Rillingen lopen jou voor het lijf, maar je weet inderdaad waar je aan toe bent. Ja, nou ja, en er zijn oplossingen. En daar moeten we dus aan werken en denken. Ja, precies. En een van die oplossingen heeft u uh, aangegeven. Mevrouw Dupuy, ik dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Gaan we het hebben over Syrië om 11 minuten over 9. Secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft zijn zorgen uitgesproken... over de steeds heftiger wordende strijd in de Syrische stad Aleppo. Hij vertelde dat het konvooi met VN-waarnemers... door tanks van het Syrische regeringsleger onder vuur is genomen. Uh, yesterday... De the, the convoy van general Caye was geattacked door armoured tanks. Uh, fortunately, uh, there were no injuries. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens Ban Ki-moon is dat te danken aan de gepanzerde voertuigen waar de waarnemers in reden. Het was alleen vanwege deze gepanzerde voertuigen. Uh, De opstandelingen hebben deze bescherming niet, zo ervaart BBC-verslaggever Ian Panel, die met hen mee is opgevecht. The rebels have now moved up because the government been trying to push into this area. It's a very confused situation. We know there are snipers all around here. Het is een verwarrende situatie. Er zijn overal sluipschutters. De sfeer is ongelooflijk gespannen. Eén commandant wordt geraakt. One of the commanders from the base had been shot and was lying in the ditch, bleeding to death. The fighters withdrew, taking the wounded commander back to base for emergency treatment. Tegen de tijd dat de strijders hun commandant terugbrengen naar de basis, is het al te laat. It was too late. Oh no! Het zijn dit soort gevechten in de straten van Aleppo tussen de opstandelingen en het Syrische leger waar secretaris-generaal Ban Ki-moon zich zorgen ommaakt. I'm extremely concerned by the impact of shelling on civilians in Aleppo. Violence there has already caused large large numbers of civilians to flee their homes. Het geweld zorgt ervoor dat veel mensen hun huizen verlaten, merkt ook verslaggever Panel. The only traffic really that we've seen on the streets has been Effectively families fleeing the fighting, tightly packed into the back of trucks. Children looking scared and parents desperate to get out of the city. De mensen die wel blijven hebben een tekort aan alles. There is shooting everywhere, shelling everywhere. Explosions, bombings. There is a lack of supplies. Food, water, oil, gas, everything. Er is gebrek aan eten, water, olie, gas, alles, zegt deze inwoner van Aleppo. De regering valt steeds harder aan, aldus Ban Ki-moon, door het inzetten van vliegtuigen en helikopters. De regering is aan zijn brutale crackdown door attacking heavily populated areas met fighter en helikopters. Deze manier van het aanvallen van eigen burgers in Aleppo zal de nagel aan Assads doodskist worden, waarschuwt de Amerikaanse minister van Defensie, Panera. If they het kind of tragische attack op hun eigen people in Aleppo. Uh, Ik denk dat het ultimaat een nail in een Assad's coffin. Maar ook de opstandelingen vechten steeds harder, al de dus secretaris Generaal Ban. De opposition groups have also stepped up their attacks. Deze vastberadenheid om te blijven vechten, ondervindt ook panel bij de opstandelingen. We hebben ervoor gekozen om te vechten, dus dat doen we. We zullen doodgaan of winnen. Secretaris-generaal Ban Ki-moon roept trouwens beide partijen nogmaals op... om het humanitaire recht in de gaten te houden en te stoppen met verder bloedvergieten. Het zijn de eerste echte sociale Spelen. We hebben het dan over de sociale media die deze Olympische Spelen domineren. Niet iedereen gelukkig mee. De verkeersinformatie bij de AWB Tamara Bruggemans. Ja, een ongeluk op de A12 ten A, richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn twee kilometer file op de parallelbaan. Drie rijstroken zijn dicht. En dan de A27 Gorkem richting Utrecht. Tussen Lexmond en Houten zes kilometer door wegwerkzaamheden. Daar is één rijstrook beschikbaar. En op de A27 Utrecht richting Gorkum. Daar staat tussen knooppunt Lunetten en Houten vier kilometer. En daar hebben we ook te maken met wegwerkzaamheden. Ze zijn op zoek Ja, wat zijn we? We zijn op zoek naar. Ik dacht dat we op zoek waren naar een plaatje. Runaway Train. Zullen we dat uh, eerst gaan doen? Kan dat? kan dat? Ja? Nou, dat zijn leuke leuk, Nou, ja, Vooruit en we uh, doorspelen, jongens. Call you up in the middle of the night. Like a firefly. A night. You were there like a boatwatch no burning. I was a key that could use a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 a smile make it somehow all seem worthwhile how on earth did i get so jaded And life's mystery. I'm gonna De trein, de trein had even moeite om omgang gang te komen, maar uiteindelijk was de Runaway Train Soul Asylum. Zeg, we gaan het hebben over de eerste sociale mediaspelen ooit. Tenminste, zo worden ze genoemd, de Olympische Spelen in Londen. Dat klopt natuurlijk ook wel, want vier jaar geleden waren Facebook... toen had ik daar nog nooit van gehoord zelf... Twitter nog lang niet zo aanwezig als vandaag de dag. Maar inmiddels gebruiken de atleten Twitter en Facebook... om ook actie te voeren tegen de strenge regels van de organisatie. En het IOC heeft daar moeite mee. Ze weten er eigenlijk niet goed raad mee. Internet-expert Roeland Stekenenburg in de studio. Roeland, um, wat voor soort actie is dat? Ja, dat zijn vooral Amerikaanse uh, atleten die gebruiken Twitter om actie te voeren tegen regel 40 van het Olympic Charter. En dan wil jij natuurlijk weten wat is regel veertig. Ja. Nou, regel 40, daar staat in dat atleten op geen enkele manier uh, commerciële activiteiten mogen ondernemen in de periode voor en tijdens de Spelen. En al helemaal geen aandacht besteden aan hun eigen uh, persoonlijke uh, sponsoren. Nou, met name uh, bij Amerikaanse atleten uh, leidt dat tot problemen. Want die hebben, dat is vaak hun enige bron van inkomsten. Ja. Je moet je voorstellen dat je jaren uh, voorbereidt. Je wordt bijvoorbeeld gesponsord door Nike uh, daarbij dan nou, komen de Olympische Spelen. Dan is Adidas is hoofdsponsor van de Olympische Spelen. En dan mag je opeens jouw eigen sponsor... die heel veel geld in jouw voorbereiding heeft gestoken... dan mag je geen aandacht meer aan besteden. Ik begrijp dat ook een van die zwemsters... die elke dag twittert dat haar zo goed zit na het, uh, na het badderen... zal ik maar zeggen, ja. dankzij ze een bepaalde haarlak... mag dat vandaag ook niet, nee, niet zeggen? dat mag absoluut niet. Uh, en er zijn nu een aantal Amerikanen... die voeren nu actie op Twitter uh, met de hashtag... Change. Dus als je daar even op kijkt... dan zie je welke atleten daarmee bezig zijn. En hashtag... Rule 40. Um, dus ja, dat is, het is wel uh, interessant om te zien wat daar gebeurt. Maar de Rule 40, oftewel regel nummer 40, is toch echt bedoeld om, ja, die grote sponsors, Nike, zeg jij, maar ook Coca Cola, Adidas, Visa, om die te beschermen. Ja, kijk, het stond uit de tijd die regels dat alle sporters nog amateurs waren. En toen was oh, ja. het echt bedoeld ter bescherming van het karakter van de spelen. Het is nu natuurlijk zo dat het vooral bedoeld is... Inmiddels om de exclusiviteit van die grote sponsoren te beschermen. En dan heb ik het over de Coca-Cola's en yeah. de Visa's van deze wereld. En dus ook Adidas zonder je sponsoren geen spelen, zo roept iedereen altijd. En dat is natuurlijk ook wel zo, want dat kost allemaal miljarden. Maar het ontkent natuurlijk ook een beetje dat die atleten... in dit tijdperk gewoon individuele belangen hebben... en ja, zich maar met moeite ondergeschikt willen maken... aan dat collectieve belang en dat commerciële collectieve belang. Van die ja, spelen. Maar zij voeren dus, dus actie, maar het IOC heeft van tevoren... wel heel duidelijk gemaakt van, uh, wat de regels uh, zijn. Controleert het IOC dan ook al die, die, die tweets... Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee. Dat is natuurlijk onzin. Ze hebben uh, al 250 man op locatie om te kijken of iedereen zich wel aan de branding De tweetpolitie richt. van het IOC, nou ja. Nou, maar <laughs> ze hebben bijvoorbeeld nu social media richtlijnen uitgevaardigd. Ik heb ze hier, een heel pak papier, blog, oh, ja. richtlijnen. Nou, je, je weet op plaats niet meer wat je uh, wel of niet mag. En ik vind het eerlijk gezegd ook uh, uh, vaak een lachertje. Want het is allemaal gericht op beperking. Um, en... Het, het, de essentie van social media is natuurlijk dat het niet werkt. We hebben dat ook gezien bij, bij de, de opstanden in het Midden-Oosten. Ja. Uh, ja, social media werken niet op die manier. Maar ze zijn wel, uh, um, nou ik wil niet zeggen een beetje raar bij het IOC... maar ze geven de Twitter ook van alles de schuld. Hè? Ook bij het wielrennen van, uh, van de week ja, Twitter ik echt, de schuld van. dat vond ik echt het lachertje van de week tot nu toe. Uh, want ik, uh, tijdens het wielrennen werkte voor de commentatoren helemaal niks. Hè, dus ze wisten niet wat de afstanden tussen de, de wielrenners waren. Het was bijna waren. niet te volgen. Ja, op op te volgen. radio wel, bij Gio. Maar op tv was het bijna niet te volgen. En IOC-officials beweerden achteraf dat dat eigenlijk lag aan de twitterende toeschouwers. Die met uh, gps-telefoons daardoor alle signalen hadden verstoord. Nou, oh jee. Dat is echt totaal onmogelijk. Bovendien bij de Tour de France werd er ook best veel getwitterd. En toen werkte het ook allemaal prima. Uh, maar er zitten nog veel meer rare regels in. Hè. Toeschouwers ja. die kaartjes kopen mogen bijvoorbeeld volgens officiële richtlijnen... geen foto's uh, op hun Facebook zetten of op Twitter. En al helemaal geen video's. Want dan is het IOC weer bang dat daarmee de hele dure contracten... die ze met die televisiemaatschappijen afsluiten, ondermijnd worden. Uh, dus ja, het, het, er is een dus, totaal weg van regels. Uh, ik, ik, ik heb uh, bijvoorbeeld gisteren Jack van Gelder, presentator bij de Sportszomer, was beren trots dat hij op Wimbledon was. Uh, die twitterde daar gisteren eventjes over: een fotootje Jack op Wimbledon. Mag dat wel of mag dat ja, niet? Ja, dat mag wel. Mensen die officiële of, accreditatie nou, hebben, mogen wel fotootjes snap, twitteren, maar even. weer geen video's. Hij mag Exclusie, geen video's erop zetten? Nee, geen video's. Is hij in overtreding, wordt hij naar huis gestuurd. Ja, nou, ik, ik had het net al een beetje gekschierend over de, de Twitterpolitie. Maar doen ze dat uh, zo op, op, op die manier? Of, uh, ja, ja, er zijn ook al atleten naar huis gestuurd. Uh, twee stuks, een Griekse springster een, een mevrouw met de naam papa Christou, die is al voor de speler naar huis gestuurd, want die klaagde over de vele Afrikanen in Griekenland, nou dat kon niet volgens het Griekse Olympische Comité. Maar de Zwitserse voetballer Michel Morganella is na verlies tegen Zuid-Korea ook naar huis gestuurd. Omdat hij twitterde: Ik sla alle Koreanen kapot. Ik ga jullie allemaal in brand steken. Stelletje ik, Mongolen. Over de Koreanen. Ik zou hem geloof ik ook naar huis sturen. Ik bedoel, ja. Dat heeft toch niks met Twitter te maken? Dat heeft meer nee, met hoe je opvattingen uh, zijn. Precies. Nou, de uh, atleten in hun emoties na afloop van de wedstrijd vliegen natuurlijk uit de bocht. En het is natuurlijk volkomen terecht dat dit soort uh, atleten naar huis gestuurd Ja, maar ze zijn nog niet naar huis gestuurd op basis van dat ze die andere regels hebben overtreden. Nee, en ik zou eerlijk gezegd ook niet weten hoe het dat werkelijk daadwerkelijk zou willen controleren. Ja, nou ja, ik zou het wel interessant vinden als iemand het echt overtreedt... en wat ze dan zouden willen doen. Ja. En die wint vervolgens een gouden medaille, om maar eens wat uh, te noemen. Maar ja, wat ik eigenlijk vooral vind, is dat het IOC laat zien... dat ze ook niet helemaal precies begrijpen hoe uh, sociale media ja. werkt. Dat geldt trouwens ook voor NBC, de grote Amerikaanse broadcaster. Wat doen ja. die namelijk? Die vertragen de live-uitzendingen vanuit ja. Londen. Omdat uh, Londen primetime is natuurlijk midden in de nacht... of s ochtends vroeg in Amerika... Uh, dat hadden ze ook met de openingsceremonie gedaan... maar ze hadden misschien niet helemaal goed nagedacht... dat mensen natuurlijk gaan twitteren over zo'n openingsceremonie. Ja, de, dus de boel blazer stond, is er niet meer bij. Er stond in Amerika stond daar een enorme rel over. En vervolgens was er een Amerikaanse journalist... die dan weer het e-mailadres van degene die verantwoordelijk was bij NBC... op Twitter zette. Die zijn Twitter-account werd weer geblokkeerd. Alweer een rel rond Twitter. Nou, Ik heb het gevoel dat... Die social media, ze worstelen er behoorlijk mee. Ja, goed. Misschien moeten we het volgende week nog maar eventjes over hebben. Want de spelen duren nog in ieder geval uh, me meer dan anderhalve week. Roeland, voor dit moment, Dankjewel. Roland Stekelenburg was dat. Hebben we hebben nog meer sport, well, voetbal dan. Want uh, het Europese seizoen uh, begint juist voor een aantal voetbalclubs zelfs al begonnen. In de Euroleague. Maar voor Feyenoord begint het vanavond. Rotterdammers staan in de derde voorronde van de Champions League. Tegenover Dynamo Kiev. De wedstrijd wordt vanavond gespeeld om zeven uur in Oekraïne... In Kiev, daar was hij al eerder, is Ronald van der Geer. Ronald, uh, nou, we moeten het niet over het veld hebben waar die finale werd uh, gespeeld. Maar toch vooral eventjes over Feyenoord. Want Feyenoord terug in Europa. Dat was voor het laatste seizoen 2010-2011. Toen de Europa League wedstrijd tegen AA Gent. Nu Champions League uh, de voorronde, de derde voorronde. Belangrijke wedstrijd voor Feyenoord? Nou ja, misschien wel het allerbelangrijkste. Feyenoord wil natuurlijk toch naar het hoofdtoernooi van, uh, van de Champions League. Had gehoopt om een wat gunstigere loting. Maar ja, die is die naam ook hier geworden. Ja, dat is gewoon een hele geduchte tegenstander op weg naar die, uh, naar die groepsfase. Overigens, als Feyenoord deze ronde wint... moet het nog een ronde? Wil het uiteindelijk dan in dat nooit terechtkomen? Nou, dit is gewoon een, een tegenstander... waarvan je op papier zegt, ja, niet te doen. Maar nou, Ronald Koeman is toch wel hoopvol... omdat hij de ploeg heeft geanalyseerd... en dit, dit grote ervaren Dynamo Kiev... en ook, ja, op papier ook rijke Dynamo Kiev... dat hij daar toch zwakke punten bij heeft gezien. Dus ja, ik ben benieuwd. Maar het elftal is nogal jong... en dat elftal van Kiev nogal ervaren. Dus ja, dat zal misschien toch wel uh, tegen zich werken. Ja, jong tegen ervaren. En ja, dat betekent dat die jonge ploeg, die Feyenoorders, nauwelijks ervaring eh, hebben. Denk je dat dat uiteindelijk de doorslag zal geven? Of zal het enthousiasme van de Rotterdammers eh, de boventoon gaan voeren? Nou het ligt het ligt er een beetje aan hoe, hoe ze uiteindelijk in deze wedstrijd terechtkomen. Kijk, die, die, die uh, de, de Oekraïners hebben, Veloso, uh, Kanshar, dat zijn allemaal uh, internationals. En dan ook nog eens een keer zeven internationals die uh, op het EK actief waren voor Oekraïne. Ja, dat is nogal een ploeg. De uh, meeste mannen van het elftal van Koeman hebben uh, met Jong Oranje gespeeld. En uh, ja, hebben op die manier wel eens een keer de koffers verpakt en zijn in een vliegtuig gestapt. Maar goed, als ze, als ze gewoon bij zichzelf blijven... Bedoeld, het elftal heeft natuurlijk wel de nodige kwaliteit. Als het bij zichzelf blijft en dat ze... Ja, niet gek gemaakt worden. Koeman zei er zelfs gisteren over, als het maar geen renwedstrijd wordt, want dan, dan leggen we het af. Ja. Maar als we heel dicht bij onszelf blijven, ja, dan moet er een mogelijkheid zijn om of de schade beperkt te houden, of misschien wel een hele kleine overwinning uh, te halen. Maar wat Koeman toch de laatste weken ook wel zorgen baart, en dat is natuurlijk toch ook wel een probleem nu Ron Vlaar weg is gegaan. Echt veel persoonlijkheden heeft het dan niet. En, en ook in de coaching, uh, ja, blinkt het allemaal niet uit. Het is nogal timide, wat introvert. Ja, en dat, dat heb je vanavond nodig natuurlijk. Mensen die een ploeg op sleeptuin nemen, dicht bij elkaar blijven en elkaar ook gedurende een wedstrijd overtuigen van: Jongens, wat we doen nu is goed en laat je niet gek maken door de waan van de dag. Ja, en ja. Dat, dat zijn die Europese wetten en hoe fijn het daar vanavond mee omgaat. Ja, dat is de grote vraag. Gewoon oude wedstrijd op de Rotterdamse. De mouwen opstropen, geen woorden maar daden. Maar ja, <laughs> ja uh, dat zou je zeggen. Dat <laughs> zou je zeggen. <laughs> maar Ronald, uh, Ron Flare, je zei het zelf al, die is weg. Uh, wie speelt op zijn plek? Nou, op zijn plek speelt Bruno Martens-Indi. Dat was eigenlijk ook al in de voorbereiding eh, te zien. Want Ron Vla heeft natuurlijk in de voorbereiding niet heel veel meegedaan. Hij kwam later vanwege Oranje. En werd vervolgens vanwege dat gedoe met Esther Villa door Koeman ook eigenlijk buiten het elftal gehouden. Dus er is wel geoefend met een nieuwe aanvoerder. Stefan de Vrij en daarnaast Bruno Martens-Indi. Met Nederland als linksback. Een ander probleempje in de verdediging is misschien wel Daryl Yamatis Die is van Veen gekomen, maar die had wat liesklachten gisteren tijdens de training. Die is er ook afgegaan. Ja, en die uh, zal dan vervangen worden. Althans, ja, daar speelt dan Leerdam, die daar vorig seizoen ook heeft gestaan. Wat het meest interessant is, hoe hij het aanvallend gaat doen. Want um, hij heeft geoefend in de voorbereiding met twee spitsen, twee snelle mannen voorop. Schaken en Ja, Dan speel je dus eigenlijk op, op controle en dan kijken, als de tegenstander een foutje maakt, om er in de counter razendsnel uit te kunnen. En ja, ik denk eigenlijk dat hij het op die manier gaat doen. Met dan een vier Niemands blok op het middenveld. En zo moet er dan succes geboekt worden in dit, uh, dit snikheet Kiev. Want dat is natuurlijk ook een tegenstander. 30 jaar. Waar ze mee te maken hebben. <laughs> ja. Nou, Ronald, we zijn jaloers op je qua temperatuur, maar niet met die voetballers. Vanavond. Ik zal erover, ik zal erover twitteren, ben, want dat mag vanaf hier wel. Ik, ja, jij mag he? twitteren, jij mag twitteren. <laughs> <laughs> Ronald van der Geer, hou die man in de gaten op de twitter in ieder geval. En vanavond om 7 uur zijn verslag hier op deze zender Radio 1 bij de Sportzomer. Radio 1, het NOS-journaal. Nog 30 Nederlanders in Aleppo, zegt de Buitenlandse Zaken. En site Slachtofferwijzer, meer dan 100.000 keer bezocht. Het is één minuut over half tien. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. In de Syrische stad Aleppo zitten zeker 30 Nederlanders, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is niet duidelijk hoe het met ze gaat. Al vier dagen lang wordt er zwaar gevochten in de grootste stad van Syrië. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon die uit de gisteravond nog maar eens zijn grote bezorgdheid over de situatie in Aleppo. Violence there has already caused a large numbers of civilians to flee their homes. I am extremely concerned by the impact of shelling and use of other heavy weapons on civilians in Aleppo and other locations in Syria. Volgens de VN zijn zo'n 200.000 mensen Aleppo ontvlucht. Of er ook Nederlanders bij zitten is niet duidelijk. De website slachtofferwijzer.nl is na een kleine drie maanden... meer dan 100.000 keer bezocht. Volgens de oprichters heeft de site daarmee bewezen dat het bestaansrecht heeft. Mensen bezoeken de site om verschillende redenen, zegt een woordvoerder. Dat is naar aanleiding van uh, bijvoorbeeld geweld en seksueel geweld. Uh, maar ook nadat slachtoffers zijn geworden van cybercriminaliteit. Het is uh, heel divers. Er bijvoorbeeld ook veel bezoekers die slachtoffer zeggen te zijn van medische fouten. De site geeft antwoord op praktische vragen en wijst bezoekers de weg naar hulpverleners. Tientallen uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers hebben vannacht gebivackeerd... voor het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Den Bosch. Ze zijn boos omdat ze terug moeten naar Ter Apel, waar ze eerder een tentenkant padden opgeslagen. Somaliërs die vinden het onterecht dat hun vrijheid wordt beperkt... terwijl de rechter heeft bepaald dat ze niet mogen worden teruggestuurd. Minister Leers is niet onder de indruk van de actie van de Somaliërs. Hij laat weten dat het nog steeds de bedoeling is dat ze teruggaan naar Somalië als het daar weer veilig is. Twee grootste banken van Duitsland en Zwitserland hebben flink last van de eurocrisis. Winst van de Deutsche Bank en het Zwitserse UBS is de afgelopen drie maanden gehalveerd. De Deutsche Bank boekte een netto winst van 661 miljoen euro tegen 1,2 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de top van Deutsche Bank hebben beleggers en klanten weinig vertrouwen vanwege de eurocrisis. Een Zwitserse UBS had last van de chaotisch verlopen beursgang van Facebook. De winst slonk van 830 miljoen euro in 2011 naar 350 miljoen euro in het tweede kwartaal dit jaar. Mief Binci is overleden. Populaire Ierse schrijfster verkocht wereldwijd meer dan 40 miljoen boeken. Bekende werken zijn Het Huis op Terra Road, een Zaterdag in september en Vrienden voor het Leven. Minchie stond bekend om haar humor en de verrassende plotwendingen. Een contrast met haar eigen leven, zo zei ze. Dat was een stuk minder spannend. My life story would be very dull. You know, born into happy family, got good job, uh, we to write books. They were successful. Met lovely man, got married to him. I mean, where's, where's the drama in that? Mief is 72 jaar geworden. En dat was het nieuwsoverzicht. We gaan meteen naar Gerard de Groot. Want de Nederlandse dames hokken je tegen Japan. Gerard. Ja, hockey tegen Japan en staan al na vier minuten spelen met 1-0 voor. Omdat Kim Lammers een prachtige actie van Kitty van Malen goed afronde. En Kim Lammers had een minuutje of twee daarvoor al de kans gekregen om de bal er gewoon in te duwen ook weer naar een actie van Kitty van Malen. Dat is dus de tactiek op dit moment kennelijk van Nederland. Opkomende Kitty van Malen op rechts... en dan Kim Lammers aanspelen in de spits. De trefzekere spits die in de eerste wedstrijd hier... van het Nederlands vrouwenteam tegen België... ook al twee keer scoorde vanuit die spitspositie. Dus een uitstekend begin heeft van dit Olympisch toernooi. Nederland tegen Japan, een wedstrijd... waarvan je eigenlijk al van tevoren kan zeggen... dat Nederland die moet gaan winnen. België staat nummer 16 op de ranglijst. Japan staat er een paar plaatsjes boven... Maar Nederland staat als de top van die ranglijst in de wereld. Natuurlijk ver boven Japan. En moet deze eerste, tweede wedstrijd van het Olympisch toernooi natuurlijk gaan winnen. En voorlopig gaat het goed. We hebben inmiddels bijna vijf minuten gespeeld. Nederland leidt met 1-0 dankzij Kim Lammers. 1-0 dus voor Nederland. De... ANWB Verkeersinformatie, Tamara Bruggemans. Ja, er staat op dit moment één file. De A27 Gorkum richting Utrecht, daar is het dringen geblazen. Door wegwerkzaamheden is daar namelijk nog maar één rijstrook beschikbaar. Daarom tussen knooppunt Everdingen en Houten 5 kilometer. De site is nog maar een paar maanden oud, maar nu al heeft slachtofferwijzer.nl meer dan 100.000 bezoekers gehad. De site biedt online hulp aan slachtoffers van geweld, van diefstal, ongevallen en medische fouten. Slachtofferwijzer is van het Fonds Slachtofferhulp. En volgens woordvoerder Sandra Scherpenissen zoeken mensen praktische hulp, juridische en emotionele steun op de site. Dat is hulp die bezoekers van de site nergens anders kunnen vinden. Ze zijn op zoek naar hulp. Ze willen weten waar ze terecht kunnen als ze uh, praktische of juridische hulp nodig hebben of financiële en emotionele steun. Ja, en dat kunnen ze nergens anders vinden? Nou, wij denken eigenlijk van niet, want we hebben onderzoek laten doen en hebben daarmee ontdekt dat een half miljoen Nederlanders per jaar niet de juiste hulp vindt. En dat er wel, die hulp wel aanwezig is. Dus wat wij hebben gedaan met de slachtofferwijzer is zorgen dat die hulp op één plaats wordt aangeboden. Ja, en wat voor soort uh, hulp is dat? Althans na aanleiding van wat voor soort voorvallen? Dat is naar aanleiding van uh, bijvoorbeeld geweld en seksueel geweld, uh, maar ook nadat slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit. Het is uh, heel divers. Ja, je zou zeggen, als je slachtoffer bent van cybercriminaliteit en ook als je slachtoffer bent geworden van seksueel geweld, dan stap je ook ja. naar de politie. Nou, dat is niet altijd het geval. Uh, zeker bij seksueel geweld. Uh, daar is het zo dat niet iedereen aangifte doet. Want vaak komt dat ook voor in de huiselijke kring. En als je iets is aangedaan door een bekende... dan is het de stap naar de uh, politie heel erg moeilijk. En soms kan het wel zo zijn dat iemand wel behoefte heeft aan hulp. Of dat ze eerst een uh, veilige opvangplek bijvoorbeeld willen he hebben. En via de slachtofferwijzer kunnen ze die vinden. Ja, want u helpt ze op die manier. Dat u ze naar veilige plekken helpt. Uh, en, en, en, en zo ook advies geeft van, nou ja, stap naar de politie en dat soort zaken? Ja, klopt. Het gaat om hele praktische zaken... die we ook gelijk de slachtofferwijzer al noemen. Maar het kan ook zo zijn, en dat is eigenlijk het hoofddoel van de website... dat we ze doorverwijzen naar de organisaties... die in het werkveld van de slachtofferhulpverlening actief zijn in Nederland. Ja, en daarna volgt er wel een aangifte of heeft u daar geen, zi geen zicht op? Daar hebben wij geen zicht op. Nee, dat zou kunnen, maar het hoeft niet. Nee. Zijn uh, al die bezoekers uh, die uw site bezoeken uh, slachtoffer... of zijn er ook gewoon uh, nieuwsgierigen bij? We zijn ook nieuwsgierig bij, ja zeker. Maar dat vinden wij niet erg, want we zijn heel blij met alle bezoekers... die we op dit moment op de website hebben gehad. Nou, zei het al, 100.000 mensen op dit moment, ruim. En uh, waar het om gaat, is dat als je slachtoffer wordt... dat je dan weet waar je naartoe kan. En uh, we merken ook wel dat op het moment dat je slachtoffer bent... dan zit je in een situatie die is helemaal nieuw. Je krijgt te maken met allemaal emoties uh, die je niet gewend bent. En dan is het heel fijn dat je dat hulpaanbod op één plaats kan vinden. Dat je gelijk weet, nou oké, okay, in die paar simpele stappen kom ik bij de juiste hulp uit. Ja, gezien het aantal bezoekers zou je zeggen dat de website uh, voldoet. Bent u zelf ook uh, tevreden of meet u het aan andere dingen af? Wij zijn er heel tevreden over. Ja, we merken dat uh, de bezoekersaantallen zijn heel hoog... maar we horen ook heel veel geluiden uit het werkveld. Uh, want we hebben natuurlijk heel nauw samengewerkt met iedereen... om de inhoud van de website goed te krijgen. En we zien dat nu ook terug dat iedereen heel blij is... met de mensen die bij hen terechtkomen. En dat het ja, uh, precies op de juiste plaats uitkomt. Ja, zegt dit nou ook iets over de manier waarop vroeger slachtofferhulp werd uh, verleend? Nou, niet per se. De hulp is altijd goed geweest. Alleen het vinden van die hulp, daar gaat het om. En dat is toch echt de eerste stap. Ja, nou ja, misschien moet ik dan de vraag uh, stellen van... zegt dit nou iets over hoe vroeger je de slachtofferhulp kon vinden? Nou, de, het hulpaanbod is natuurlijk uh, zo versnipperd. En het gaat er toch echt om dat mensen op het moment dat ze zoiets indringends meemaken... Uh, dat ze... Dan moeite hebben om de juiste hulp te vinden. Dat, dat, zie je bij, dat zie je eigenlijk bij iedereen: dat op het moment dat het gebeurt, dan heb je behoefte aan hulp, maar waar moet je nou terecht? Er moet zoveel dingen moet je gaan regelen, het is een emotionele weerwarm. En wij bieden daar ja, de juiste handvatten voor. En dat zei Sandra Scherpenissen van het Fonds Slachtofferhulp. Station Zwolle is voor een paar dagen een kopstation geworden. Dat is een station met doodlopende spoorlijnen. En dat allemaal vanwege de aanleg van een nieuwe reizigerstunnel. De sporen zijn namelijk opgebroken. Vandaag worden de betolde dekken op hun plaats gereden... waarover volgende week gewoon weer doorgaande treinen gaan rijden. Reportage is van Jeroen de Jager. Oké, okay, 1400 ton die op ons wachten. Dat vind ik wel mooi. Maal 4. Ja, ze zijn niet allemaal 1400 ton. En okay. ja, er zijn twee waar drie sporen overheen gaan en twee waar twee sporen overheen gaan. Dus die laatste zijn wat lichter. En 1400 ton klinkt nog weinig, maar het is gewoon 1,4 miljoen kilo per deel zo'n beetje. Ja, dat is inderdaad een aardig gewicht. Hè? We zien het hier dat de zon helemaal op de schop op dit moment. De sporen zijn onderbroken. Want vandaag worden de vier bakken neergelegd waarover de lijnen gaan lopen. Die bakken, onder die bakken de nieuwe passage, de voetgangerstunnel. En we gaan de bouwput in. Alex Meijers van ProRail is de projectleider hiervan. En hier staan we in uw bouwput, min of meer meneer Meijers. Ja, het is een indrukwekkende plek. Hier lopen over 2,5 jaar de reizigers... van en naar de treinen, maar nu is het een heel andere aanblik. We staan onder die bakken. Nu Eigenlijk zijn wij de eerste reizigers die er onderdoor kunnen al. Wat gaat er vandaag gebeuren? Nou, we zien hier die vier enorme betonnen dekken. Daar gaan straks de treinen overheen rijden, maar die zijn meteen ook het dak van de nieuwe tunnel. Dus die rijden we nu op hun plek. We dus hebben ze gebouwd op een locatie opzij van het station. En we rijden ze vandaag in de sporen. En uh, maandag rijden de eerste treinen er alweer over. Volgende week woensdag uh, rijden op alle sporen weer treinen. En daarna kunnen wij hieronder de nieuwe tunnel afbouwen. En die dekken die worden verreden op platformwagens. Totaal 192 wielen die die 1.400 ton moeten dragen en die dan heel langzaam dat dek op zijn plek brengen. Hier bij de werkzaamheden staan ook NS-mensen gewoon te kijken. Die zijn natuurlijk allemaal nieuwsgierig met wat er met hun station gebeurt. Mag ik u wat vragen, meneer? U bent... Ja, ik ben machinist. Denkt u dat het nodig is eigenlijk, dat dit gebeurt? Ja, dit, dit is nodig. Ja? Ja, ja want ja, de, de tunnel die loopt nu eigenlijk al vol in de spits. Aha. Dus en, uh, de verbreding van de tunnel is inderdaad nodig voor de reizengestroomd... Uh, transporteren, of te vervoeren naar de andere perronstoel. En een extra spoor? en Een extra spoor voor de Hanselijn. Ja. ja, want het loopt nu al vol. Dat is de lijn? Die gaat lopen van? Uh, Zwolle naar Lelystad. En dan door richting uh, Den Haag en Rotterdam, Schiphol. Dat is een lijn die u in de toekomst mag gaan bereiden? Vanaf eind 2012. Ja. Ja. Leuk. Ja. Nou, dit is wel een bijzonder moment, want hij is in beweging. Ja, je ziet inderdaad de wielen dat hij naar ons toe komt. Dus uh, ja, over... Uh... Een kwartiertje of zo, denk ik, of een half uur. Die precies zullen hier op zijn plek zijn. Ja. En dan is het natuurlijk uh, het belangrijke dat die even exact wordt uh, neergelaten. En hier op de trappen die eigenlijk naar de perron leiden, daar staan mensen. Er is een tribune opgebouwd, min of meer. Dus mensen te kijken naar de werkzaamheden. U heeft een kopje koffie gekregen waarschijnlijk van de NS? Gaat u altijd naar dit soort werkzaamheden kijken? Soms wel ja. Wat is hier mooi hè? Nou vak, uh, het vakgebied eigenlijk wel, je. Ja. Hoe bedoelt u? Nou, de techniek. Millimeterwerk, centimeterwerk. Ja. Gaat de uren duren blijft u kijken? Nou tot de eerste licht. Oké. Okay. <laughs> Ik heb vakantie dus, dus zodoende. Geniet ervan. Okay. Dank je. Hoi. Wat met vrijdag is er door de werkzaamheden. Dus beperkt treinverkeer naar en via Zwolle. Kijkt u even op de site van de NS waar u rekening mee moet houden. Nederland kwam al snel op voorsprong door een doelpunt van Kim Lammers... tegen Japan Gerard de Groot. 1-0 nog steeds. Het is nog steeds 1-0. Er zijn inmiddels 12 uh, minuten gespeeld. En Nederland moet nu toch even gaan oppassen, want ze spelen met z'n tienen. Maartje Pauwme, de aanvoerster, die kreeg zojuist een twee minuten straf... omdat ze geen afstand nam bij een vrije slag van uh, Japan. De scheidsrechter was onverbiddelijk. Dan krijg je een groene kaart... en dan moet je gewoon even aan de kant gaan zitten. En dan moet je met z'n tienen verder. En dat is uh, op zichzelf met een uh, mannetje minder, of een vrouwtje minder, niet zo, uh, niet zo lastig. Maar uh, Maartje Pauwme is natuurlijk als aanvoerder en uh, spelend op het middenveld... een hele belangrijke schakel in het Nederlands team, verdedigend met name belangrijk. En dan moet je gaan oppassen, want die Japanse vrouwen, ja, ik zei, ze zijn zwakker dan Nederland, natuurlijk wel, maar ze kunnen toch wel een beetje hockeyen. Ze plaatsen zich voor dit toernooi overigens via een kwalificatietoernooi. Nederland deed dat via het Europees kampioenschap. Die Japanse vrouwen moesten zich plaatsen via een kwalificatietoernooi en ze hadden dat heel slim in eigen land georganiseerd en wonnen daar in de finale van Azerbeidzjan met 5-1. Dus wat dat betreft Japan een tegenstander om misschien toch wel af en toe achterin een beetje op te passen. Alhoewel, ja, hier mag het niet te hard zeggen hoor, maar Nederland moet dit gewoon gaan winnen. Dit toernooi hebben we dat ook aangetoond. Die uh, eerste. Uh... 12, 13 minuten dat er nu gespeeld worden. Aangetoond met een, uh, ik had het al eerder aangegeven... een enorme kans voor Kim Lammers die naast ging... en een kans voor Kim Lammers die erin ging. En dat betekent dat Nederland gewoon op dit moment uh, leidt met 1-0. Maar ik zei het al, in de defensie moet gaan oppassen. Er zijn een paar mogelijkheidjes geweest uh, de afgelopen paar minuten voor Japan. Geen doelpunten natuurlijk, omdat Joyce Sombroek, de kiepser van Nederland... uitstekend uh, staat te spelen. En nu Kelly Jonker naar voren is. En Kelly Jonker uh, gaat daar en dan komt de mogelijkheid. En is het. oh, wat een kans. Zoals dat daar zeg, Wat een enorme mogelijkheid eh, voor Kim Lammers opnieuw. Ze had de bal er zo in kunnen glijden. was net en net iets te laat. Gaat ze over de bal heen. En dat betekent dat Nederland aanvallend nog steeds laat zien... dat het wel degelijk sterk is. Maar ja, het is pas 1-0. Ik net zeggen, het was een prachtige buikschuiven, Gerard. Maar goed, hebben we het de volgende keer, alven. We moeten door. We moeten door. Het is het Radio 1-journaal. Wie durft er rond te kijken in de triltoren van de Rijk van Rijkswaterstaat? Nou, onze verslaggever Garry Pink van Pinksteren. Die durft dat. U hoort haar straks. Tamara Bruggemans is van de AWW met de Verkeersinformatie. Ja, er is een files op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Oude Rijn 5 kilometer. A12 daarna richting Utrecht bij knooppunt Oude Rijn 2 kilometer door een ongeluk op de parallelbaan. Daar zijn drie rijstroken dicht. En op de A27 Gorkum richting Utrecht, daar zijn wegwerkzaamheden. En is de rijbaan beperkt tot één rijstrook tussen knooppunt Everdingen en Houten daardoor 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. Lock. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone They pay paradise, put up a parking lot They took all the trees, put them in a tree museum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 But you don't know what you've got till it's gone. You pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. But you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Ooh. I said, don't it always seem to go? But you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. They pay paradise, put up a parking lot. Ooh. Uit de tijd dat de haren nog tot over de schouders zaten, het was Johnny Mitchell 1970 Big Yellow Taxi. De Radio 1 Sport en dat is ook al de palingsound. Maar daarom is Deborah niet vandaag in uh, Volendam. Want ze is de toeristen. Deborah Blekkenhorst. Dag Bert. Ja, je wilt niet geloven, je hebt het over de Palingsound. Maar ik sta hier op het hoekje van de dijk. En in de haven ligt hier een boot van de Marke Express. En die heet de Jan Smit. Nou ja. Dat is toch een beetje die Palingsound. En ja, je treft het ook. Want er staat nu voor mijn neus een hele grote bus uit Slowakije te ronken. Die wil ook heel graag de toeristen hier kwijt. Maar hij moet nog even wachten. Want Volendam ontwaakt langzaam hoor. Iedereen is hier een beetje toch aan het opbouwen. Een beetje nog de etalages aan het poetsen. Ja, en toch eigenlijk ook de waren aan het uitstallen. Want ja, waar je ook kijkt, Kijk, links of rechts, er hangen overal uh, ja, klompjes, sloffe klompjes. Lekker van zacht plusje, die kan je nu wel goed gebruiken met uh, deze temperaturen. Want het is wel wat koud hoor. En ook een beetje beginnen te miseren. Dat schiet natuurlijk niet echt op met de toeristen, maar ik loop een stukje voorbij de bus want hij stinkt enorm en hij mag nog steeds niet verder. En naast mij loopt Therese Ariaans van het NBTC... dat is het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen. En we gaan hier de hoek om en dan bereiken we echt de dijk... de toeristische plek van Volendam. Mevrouw Ariaans, ja, 2,6 miljoen buitenlandse toeristen komen hier naartoe... maar hoeveel komen er ook echt naar Volendam? Ja, deze zomer komen er 2,6 miljoen uh, toeristen naar Nederland. Uh, Volendam is uh, een van de belangrijke uh, trekkers... Dus hoeveel het precies zijn, uh, durf ik niet te zeggen. Maar een uh, substantieel aantal. Want wat krijgen zij in Volendam? Wat is zo typisch ja, Hollandstocht hieraan? Ja, het is eigenlijk uh, deel van het Nederlandse erfgoed. Uh, dat is ook een van de belangrijke trekkers. Uh, de buitenlandse toerist nou ja, wil eigenlijk de Nederlandse iconen meemaken. Met name als hij voor het eerst in Nederland komt. Uh, dus daar hoort uh, Amsterdam natuurlijk bij. En de grachten en de klompen, tulpen, molens en kaas... En dat is eigenlijk in Volendam uh, allemaal te vinden. Ja, dus je hebt alles gecentreerd op één plek. Dat is mooi, want dan hoef je eigenlijk maar één dag de deur uit en heb je Nederland al gezien. Nou ja, er is natuurlijk veel meer dan alleen maar dat. Uh, maar voor de mensen die hier voor het eerst komen is dit echt een, hele leuke, een heel leuk uitstapje. Dus Amsterdam gecombineerd met de molens en Volendam. Um, en daarnaast zie je dat als mensen vaker komen... dat ze toch een andere soort beleving willen. Dus dan gaan ze meer de stad in en, en, en kunst en cultuur uh, beleven. Want wat zijn nog meer typische toeristenbestemmingen? Nou ja, zoals ik al zei, Amsterdam is heel belangrijk. De steden, er is meer, hè? Er is veel meer dan dat. Dat is het mooie uh, aan Nederland. Uh, er is veel meer dan dat. En in de ogen van de buitenlandse toerist is het heel compact. Dus we hebben een heel groot aanbod, allemaal dicht bij elkaar... Uh, we hebben een prachtige kust en uh, vanuit daaruit kun je mooie uitstapjes maken. Uh, naar steden, uh, de kunst en de cultuur is erg uh, uh, populair. En daarnaast, ja, eigenlijk is het te veel om op te noemen... maar uh, karakteristieke uh, landschappen... Uh, Noem het maar op. Ja, Nederland uh, is toch een mooi land inderdaad om uh, op uh, vakantie te gaan. Zullen wij dan ook nog iets heel cultureels gaan doen? Want we zijn ja, aanbeland eigenlijk bij een winkel waar je kan laten fotograferen in kostuum. Dat hoort er wel bij hè, vandaag, toch? Dat hoort er zeker bij. Ja. Gaan we doen. Dan gaan we lekker naar binnen. Dan gaan we een mooie foto maken. Je stuurt hem wel op, hè? Zodat we hem op de site kunnen plaatsen, Deborah. Deborah Plekkenhorst met de Sportzomerbus. Hé, hey, ze is straks weer te horen, maar dan in de sportzomer bij Felix en Willemijn. Er is nieuws uit België. De rechter, waar dat er vanochtend eerder al over... die gaat uitspraak doen over de vervroegde vrijlating van Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux. Mag het of mag het niet? Correspondent Joris van Poppel, wat heeft de rechter besloten? Michel Martin komt voorwaardelijk uh, vrij. Dat is wel opmerkelijk nieuws hier. was niet helemaal de verwachting. Uh, maar ze, voldoet, uh, ze moet voldoen aan een paar voorwaarden. Een de belangrijkste voorwaarden is dat ze naar een klooster gaat. Een klooster in de buurt van Namen. Uh, en daar kan ze dan uh, nou ja, uh, onderduiken, zich in ieder geval... ...van de buitenwereld afsluiten. Dat is een voorwaarde die de, die de rechter stelt. Uh, maar dat betekent dus dat de ex-vrouw van Marc Dutroux ...die mede verantwoordelijk is, veroordeeld is ook voor de dood van uh, vier kinderen... ...dat die na 16 jaar cel uh, in ieder geval uit haar cel mag het klooster in. Goed, het is nog vers van de pers. Dus de motivering van de rechter, die weten we denk ik nog niet. Die zal zo wel komen. Mm -hmm. Joris, het is groot nieuws, dus ik neem aan dat er straks ook alle reacties wel loskomen. Die horen we dan van jou. Het laatste nieuws in ieder geval dat Michel Martin voorwaardelijk vrij mag komen van de rechtbank. Gaan we naar Londen naar het Olympisch hockeytoernooi. Tweede wedstrijd van het Nederlands damesteam tegen Japan. Kim Lammers maakte 1-0. E Gerard de Groot. Had een kans op, op 2-0, die namen we in de vorige flits mee. Een buikschuiver noemde je het, nou dat was het zeker. Ze kwam een paar centimetertjes te kort om die bal in het lege doel te schuiven. Jammer, jammer, jammer natuurlijk voor Lammers. Maar de verbetenheid waarmee ze naar die bal gleed, dat was duidelijk haar motivatie. Dat is haar uitstraling, dit Olympisch toernooi tot nu toe. Twee doelpunten tegen België, al eentje gescoord hier vandaag tegen Japan. En twee goede mogelijkheden gekregen die niks opleverden. Maar Kim Lammers is on fire, zoals dat hier weer, wordt fire. gezegd. Ook, ook in de kranten. Want ze maakt een uitstekende gemotiveerde en gedreven indruk. De speelster die al twee Olympische Spelen moest missen vanwege blessures. En er eindelijk, eindelijk, eindelijk dit keer in Londen dan bij is. En zich ook laat zien. Een belangrijke schakel wordt het in het Nederlands team. Dat in de aanloop van dit toernooi natuurlijk Willemijn Bos als laatste verdedigster moest gaan missen met een gescheurde kruisband. Dat is lastig geweest om dat op te vangen. Nederland doet dat nu met achterin Maatje Pauwme afwisselend. Achterin met de Blaai en ook Kaja van Maasakker speelt dan als laatste verdedigster. Maar het is allemaal nog niet helemaal zeker en dat is wel gebleken... want de afgelopen acht tot negen minuten werd er behoorlijk geklungeld... Hoor, in die Nederlandse defensie. Twee strafcordels leveren dat op voor Japan. Geen doelpunten natuurlijk. Want het is nog steeds, met nog twaalf te minuten te spelen tot de rust... 1-0 voor Nederland dat uh, wel aanvallend wil spelen op dit moment... maar het niet meer zo goed lukt als uh, in het beginfase van dit duel... toen Nederland echt de ene kans naar de andere kreeg. Maar voorlopig is het uh, nog steeds... Ja. 1-0 op weg naar de rust. Volgens mij, ik ben nog even over dit te nadenken. Ik, ik geloof dat buikschuiven was wel een mooie term, maar het, het leek een beetje zelfs op bedbakhuis. Ja, ja, ja, zeg, dat is. Dat, die, die hebben we allemaal die, natuurlijk nooit gezien. Hè? Nee, die hebben wij maar, nooit gezien, maar we houden er wel in. Prachtig ja. verhaal, natuurlijk. Een doelpunt wat nog nooit gezien is door iemand. Dan, ja, het vroeger wel, maar al die mensen zijn allemaal weer overleden. Dat ja. is zo, zo, zo lang geleden. Ja, maar, maar wel mooi om over te bakker. hebben. Ja, absoluut, absoluut. Hey, Gerard, bespreek je straks nog eventjes. Ga, Oké. Okay. Gaan wij naar Gary? Want uh, voor het eerst wordt de pers toegelaten in de zogenaamde Triltoren. Dat is dat gebouw van Rijkswaterstaat langs de A12 bij Utrecht. Het is alweer afgesloten omdat er trillingen zijn gevoerd. Tot op heden is onduidelijk waar het uh, doorkomt. En Gary, jij bent er en je mag zomaar naar binnen. Ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Want ook de mensen die hier werken mogen er normaal helemaal niet in... tenzij er iets heel dringends is. Maar ik sta hier naast de voorrichtste van de Rijksgebouwendienst... Hanneke Vuuregge. Waarom mogen we vandaag naar binnen? Nou, we zijn vandaag bezig met een gevelonderzoek. Dat is ook mooi om toe te lichten. En we zijn vooral bezig, gewoon echt nog met alle onderzoeken zijn in volle gang. En dat willen we jullie graag laten zien vandaag. Ja, want dat gevelonderzoek, we staan hier echt onder de gevel. En dan zie je staalconstructies die de gevel verbinden met de gevelwand. En hoe kunnen die nou zo'n probleem veroorzaken als dat het is? Nou, het is zo dat ieder materiaal heeft een eigen uitzetting op het moment dat het warm wordt en weer koud wordt. En het zou kunnen zijn dat die uitzetting zo heftig is geweest dat het dus inderdaad via de uh, beton heeft doorgegeven aan het gebouw waardoor medewerkers trillingen hebben gevoeld. Dat zou kunnen zijn. Ja. En we weten het nog niet. Hè? We weten inmiddels wel van een heleboel dingen wat het allemaal niet is. Het is allemaal heel moeilijk te vinden. Er zijn ook geen filmpjes van verschenen op internet. Het is... Ja, zouden jullie niet bijna stiekem hopen dat het gebouw weer ging trillen, zodat je echt kon zien wat het nou was? Nou, er staat op dit moment meetapparatuur en die is zo specifiek dat ze zelfs de herkomst van een trilling zouden kunnen herleiden. Dus dat zou inderdaad heel mooi zijn. Aan de andere kant zijn we wel heel blij dat het gebouw op dit moment rustig is. Dus dat het gewoon prima is om wel veilig de onderzoeken in te doen. Nou, wij gaan rustig straks een kijkje nemen. Tenminste, we hopen dat het rustig blijft. En daar, uh, daar uh, dan later, op deze dag, hoort u daar meer over. In de sportzomer. De sportzomer die vanaf tien uur vanuit Londen komt. Felix Meurders, met de metro uh, naar je werk gegaan, Felix? Goedemorgen. Nee, met de fiets. Met de fiets? Woon je zo ja. dichtbij? Wij wonen tamelijk dichtbij, het Alexander Palace. En het was wel fris vanochtend, hoor. Een, een klein druppje regen. Uh, een flink uh, vest aan. Ik had geen paraplu bij me, maar... Oh, een bolhoed eh, volstaat ja. daar. Hè. We, we, we zijn helemaal niet van suiker, toch? Nee, daarom. Felix, weer een mooie dag vandaag. We zijn al begonnen met het hockey. Wat hebben we nog meer? Er wordt gejuderd natuurlijk. Guillaume Elmond komt, het broertje van Dex... die gisteren helaas ten onderging in de kwartfinales. En Elisabeth Willebroertsen verwachten we ook op de mat bij de vrouwen. De zwemmen, de series met onder meer de 100 meter vrije slag... door Sebastiaan Verschuren, die zit erbij. Roeien, de herkansing van de vrouwen 8. En dan hebben we, dat is al 10 voor 12 ongeveer. En vanaf half 12 de finale eventing met springen van de paarden dan. En de ruiters die er bovenop zitten. En natuurlijk om 12 uur, en daar kijk ik echt naar uit... de kwartfinales tafeltennis met Li Zhao. Ja, en er is natuurlijk ook nog dat... Die van die Chinese zwemster die sneller heeft gezwommen dan die Amerikaanse mannen. Ja, nou, dan, uh, daar ook nog da, over hebben? Uh, misschien dat we het daar nog uitgebreid over gaan hebben. Uh, Bob van der Tak die zit er klaar voor. Die, die kent het verhaal, de achtergronden. Uh, die zit al in een zwembad, die slaapt daar volgens mij. Dus uh, het komt zonder twijfel aan de orde. Onderwater met de snorkel op zijn hoofd. Goed, Gerrit de Groot uh, horen we natuurlijk ook zo dadelijk. Ik meld u eventjes vanuit Hilversum dat het nog steeds 1-0 is... dankzij een doelpunt van Kim Lammers. En na 10 uur hoort hij veel meer van hem in het programma... bij Felix en Willemijn. Radio 1, Sportzomer, nog een mooie dag verder. En gaat erin! En wat een Olympisch toernooi heeft die jongen! Volg de Olympische Spelen bij de publieke omroep. En we zullen het toch meemaken? Kijk op Nederland 1, ga naar nos.nl. Wie is hier de sterkste? En luister naar de Radio 1 Sportzomer. Olympisch kampioen! De Olympische Spelen. Representing the Netherlands. Bij de publieke omroep. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?